Maar ik wil even wat zeggen. Ik wil even wat zeggen. Uh, we leven toe uh, naar Pasen. En uh, uh, het volgende lied gaat over wat er gebeurd is met Pasen. Uh, en juist ook een manier om, om, om God groot te maken en hem te, uh, te prijzen. Dus laten we dat uh, vooral doen. Laten we nog even gaan staan voor het, uh, door het lied. Deze grote naam, uw grote naam, hier mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg. Wil ik u geven, want u bent weggegaan. Naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan, hier ik prijs een grote naam. Dan is het moment om de Bijbel te openen. Vandaag een mooi stuk uit het Nieuwe Testament. 1 Korintiërs 13. Misschien voor een heleboel mensen wel bekend. Het gaat over de liefde van God. Ook een stuk wat heel vaak in trouwdiensten gebruikt wordt. Hoe groot Gods liefde is. Jullie kunnen meelezen op de biemer. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn... Had ik de liefde niet, het zal mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid... Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhart ze. De liefde zal nooit vergaan, profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Gerbrand. Esther, dank je wel voor, uh, voor het voorlezen. Um, zoals je al zei, uh, Femke is vandaag ook uh, in ons midden en wil iets meer met ons delen. Dat doen we nu. Femke, wil je naar voren komen? En dan... Uh, ik geef jou deze microfoon. Um, mensen, dit is Femke. Femke, uh, in de eerste plaats ontzettend bedankt dat je, dat je er bent. En dat je nou, je werk met ons deelt. En daarmee ook iets van jezelf. We zijn heel blij dat het een tijdje hier hangt. En dus uh, jullie uh, ook, bedankt daarvoor. Ja. Um, misschien voordat we beginnen, even heel kort. Um, wie ben je en, en wat doe je? Uh, ik ben uh, Femke. Ik ben uh, kunstenaar en uh, kunstdocent. En ik geef uh, les over. Kunst en uh, cultuur. Ja, en, en je komt uit deze omgeving, toch? Ik kom uit uh, de hoef. Ja, precies. Dus allemaal, allemaal heel dichtbij. Hey, nu, nu maak je het ons niet makkelijk, Femke. Ik vraag me af of iedereen door had dat er een kunstexpo was. Kijk, uh, <laughs> als, je, als je de schilderijen ziet hangen, zie je vanaf je plek denk ik niet zo heel veel. Um, wat zien we als we naar nou eens uh, tekeningen kijken? Uh, hier, hier achterin en in de ruimte hierachter uh, zie je tekeningen... ...die heel kwetsbaar zijn opgezet... ...waarin ik de natuur om me heen heb geprobeerd om vast te leggen... ...naar aanleiding van een filosoof, een filosoof uit 1800... ...en hij zegt, ik wil mijn leerlingen niet leren tekenen om goed te leren tekenen... ...maar ik wil mijn leerlingen leren tekenen om goed te kijken. En zo ben ik ook gaan tekenen. Ik, ik heb eigenlijk alleen getekend naar wat ik, naar wat ik keek... ...en uh, geprobeerd om de schoonheid die ik zag vast te leggen en over te brengen. En uh, hier achterin zien jullie een uh, grote tekening. Misschien is het niet helemaal uh, goed te zien vanaf achterin, maar ik, zal, ik nodig jullie uit om zeker na de dienst dichterbij te komen kijken. Het is uh, uh, kleurpotlood. Um, een kleurpotlood tekening. Dit werk heb ik tijdens mijn uh, afstuderen gemaakt. En gaat over de onmogelijke liefde. Uh, dat is voor mij een uh, persoonlijke binding heb ik met dat... Uh, uh, onderwerp. Uh, ik heb zelf een soort van onmogelijke liefde, zou je kunnen zeggen. Maar misschien heeft iedereen dat wel. Dat is waar ik op dat moment achter kwam. Um, mijn relatie, uh, ik heb een relatie met uh, Mohamed. Hij is uh, islamitisch. En uh, nou, je kan je voorstellen dat uh, wij daar wel gesprekken over hebben gehad van verschillende geloven. Um, hoe moet dat nou? Dat wordt ook wel, ja, je kent wel de uitspraak: twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Maar wij houden heel veel van elkaar. Um, ik ben dat gaan onderzoeken. Zijn er andere mensen die ook uh, een onmogelijke liefde he hebben? Ik ben verhalen gaan op gaan zoeken. Uh, daar kwam ik natuurlijk de dramatische verhalen tegen van Romeo en Julia, mensen of mensen in oorlogstijd die graag met elkaar willen zijn, maar dat niet kunnen. Maar ook heel dichtbij. Uh, als je misschien heel graag met elkaar wil zijn, maar het lukt gewoon niet in de communicatie, het, het gaat gewoon altijd mis, maar je houdt wel heel veel van elkaar. En uh, dat is het gevoel wat ik heb proberen vast te leggen, het, het bij elkaar blijven, het zo erg met elkaar in verbinding zijn, dat je eigenlijk gewoon ja, dat die kracht voelt, maar tegelijkertijd ook de hopeloosheid want, weet je, even, want je moet iets meer vertellen wat, wat we nou precies zien. Ja, want het is inderdaad mm. kleurpotlood. Dus als je hier dichterbij komt, is het echt indrukwekkend. Vooral als je ziet dat er nog zo'n stuk op de rol zit. Zeg maar. dus, <laughs> kun je er iets bij voorstellen hoeveel tijd erin heeft gaan zitten. Maar wat is het? Als je we zien hier uh, heel veel uh, natuur, planten, uh, bladeren. En daarin uh, ligt een lichaam. Je ziet daar een hand uitsteken. Um, en uh, dat lichaam ligt erin. Het zou, uh, je zou zelf het gevoel kunnen hebben dat misschien het, uh, het lichaam wordt verzwolgen, wordt opgegeten door alle natuur. Of juist dat het lichaam eruit groeit, omhoog. Um, deze, dit is een deel van de tekening eigenlijk die ik jullie laat zien. Uh, de, tekenis, de tekening is helemaal in zijn geheel uh, 4,5 meter lang. Als een geschrift uh, wat groeit en uh, waar ook heel veel kracht en aandacht en uh, liefde in zit. En hoe dichter je bij gaat staan, hoe, hoe meer je gaat zien. Het is niet alleen een lichaam um, uh, in, in planten, maar als je dichterbij gaat staan, kan je ook koekjes erin ontdekken. En uh, er, er staan letters in. Dat zijn voor mij uh, uh, ja, symbolische betekenissen die ik uit de verhalen die ik heb meegekregen, uh, uh, daarin heb verwerkt. Dat is niet altijd voor, uh, voor iedereen duidelijk, maar ik ben hier nu om er iets over te vertellen... Uh, je mag erin zien uh, wat je erin wil zien, want uh, jouw uh, associaties bij het werk zijn minstens zo belangrijk als uh, hoe mijn associaties bij het werk. De sta koekjes. Sta staat uh, er iets? Of, uh er staat zeker iets. Helemaal in, het is in spiegelbeeld. Daarboven staat uh, Edward Galinski. Hij is nu wat verder op de rol. Uh, dan zien we een nummer en daaronder staat Malit Simmondbaum. En dan staat daar in Romeinse. Uh, Cijfers en tekens, een, een, een datum? Dat is het verhaal van uh, twee mensen uh, die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie met elkaar hadden. En ook uit uh, een kamp zijn ontsnapt en zijn getrouwd. En ja, dat is me heel erg aangegrepen. Dus dat heb ik daar zo in, uh, in verwerkt. Ja, denk voor het volgende. Ze, ze, ze is nog lang niet weg. Dus als je de, de hele 4,5 meter uitgelegd wilt hebben, dat kan uitgebreid naar afloop. Wat, wat hoop je dat er gebeurt? Als wij naar jouw werken kijken, ik hoop dat je uh, een moment van, van rust meeneemt. Dat je er naar kijkt en even, ja, misschien zo, zoals Esther al zei in het begin van de, van de dienst: even echt met aandacht kijkt en de rest laat voor wat het is. Alleen maar kijken. Oké. Okay. Hey, en, en even jou persoonlijk, hè? want, want uh, we zijn hier in een kerk. Uh, waar zit jouw drive? Heb je iets met geloof en religie? Of, of zit jouw draai veel ergens anders? Uh, voor mij is het maken van tekeningen. Het maken van, van werk. Uh, mijn manier van communiceren. Dus dat is, Ik, ik kan niet anders, denk ik. Ik uh, onderzoek uh, vanuit uh, ja, allerlei thema's die dicht bij me staan. Uh, onderzoek ik hoe andere mensen dat ervaren. En probeer ik dat via mijn werken uh, te communiceren. En ja, meer uh, subjectieve... Uh, uh, ge gevoelsmatige onderzoeken dan, uh, dan wetenschappelijk oké, okay. hey, nu, nu gaan wij morgen allemaal weer aan het werk en dan zitten we met collega's aan de koffie en, en stel je voor deze mensen proberen iets te vertellen van wat ze zondag vandaag van jouw werk hebben gezien wat hoop je nou dat we morgen vertellen ik hoop natuurlijk dat jullie zeggen oh ik heb zo'n leuke kunstenaar opnieuw <laughs> <en zo. laughs> um, maar um, ja wat een beetje achterliggend is voor mijzelf, is uh, de stilte en de rust en complete focus op iets. Is even zonder prikkels en uh, ik hoop dat jullie dat, dat meenemen, aandacht en daarmee ook liefde. Top, dankjewel. Um, Femke, Femke is hier straks bij de koffie ook nog en dan, dan loopt ze rond en als je, als je naar haar toe gaat, dan gaat ze uitleg geven en dan wil ze vast ook wel met je mee rondlopen. En dan, uh, dan praat je er helemaal doorheen. Maar mocht je nog vragen hebben, dan doen we dat straks. Ja. Er liggen. Komt hij? ja. Er liggen uh, helemaal uh, bij de deur ook nog allemaal kaartjes van mij, die mag je gewoon uh, meenemen. En je mag me natuurlijk ook gewoon hier laten alles vragen. Top, dankjewel. Ga lekker zitten, Femke. <applaus> um. De vraag die, die Femcon stelt in, in de werken die je om je heen ziet is, waarom doet liefde soms zoveel pijn? Waarom is een huwelijk, een vriendschap uh, soms zo'n enorme worsteling? He, waarom is de achterkant van al die vrolijke Facebook berichtjes soms zo donker? En nu natuurlijk is liefde heel vaak ook heel mooi en, en fantastisch en heel goed, maar hoe hou je het goed? En hoe geef je teleurstelling een plek? En waarom voel je je dan soms zo alleen? En hoe overbrug je op een of andere manier die kloof naar die ander? Wat wij vandaag gaan doen, en dat is bijzonder, um, wat we gaan doen is speciaal voor jou, gaan we het geheim van de liefde ontrafelen. Aan het eind van de dienst weet jij wat het geheim is van de liefde. Nu was het helemaal niet mijn bedoeling om uh, te gaan somberen, al geeft het weer er wel een beetje reden voor. Maar het was niet mijn bedoeling om te gaan somberen over de liefde. Maar als, als Femke tegen ons zegt, is, is liefde eigenlijk niet altijd onmogelijk? Zit er uh, niet, horen, horen liefde en lijden niet altijd onlosmakelijk bij elkaar, dan roept dat denk ik heel erg herkenning op. En laat ik het dicht bij mezelf houden, bij mij roept dat wel herkenning op. Ik vind Marianne een fantastische vrouw. Maar je bent ook twee individuen die elkaar soms vinden en soms ook helemaal niet. En ons huwelijk kent momenten van geluk, maar ook teleurstelling. En de droom die je zelf in je hoofd hebt van hoe je het eigenlijk zou willen, dat is het nooit. En De vraag die Femke stelt is, zeg maar, is, is liefde eigenlijk niet altijd onmogelijk? En tegelijkertijd, Femke, ben jij ook voortdurend op zoek om in dat complexe onmogelijke van de liefde toch een weg te vinden. De eerste vraag die, die ik mezelf gesteld heb, weet je, als liefde en lijden uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten we ons daar dan bij neerleggen? Is dat gewoon zo? Weet je, yin-yang, er zit altijd iets donkers in het licht en iets lichts in het donker. Ik vind dat te makkelijk. Um, omdat je, in de eerste plaats vind ik het te makkelijk omdat je daarmee ook wegloopt voor je eigen verantwoordelijkheid. Want dat lijden komt ook bij jou vandaan. Dat lijden ontstaat ook vanuit mijn trots en mijn boosheid en mijn angst eh, en mijn egoïsme. En het lijden ontstaat ook omdat ik mij met, mijn, voor mijn leven en mijn geluk veel te afhankelijk maak van die anderen omdat, omdat als je met al je verlangens op die ander afkomt, die ander niks anders kan doen dan terugdeinzen. Om niet verpletterd te worden onder alles waar jij behoefte aan hebt. En dan, en dan is de vraag, hoe vinden we dan toch een weg naar het ontrafelen van het geheim van de liefde? Als we, als we kijken naar de, de werken van Femke, Femke heeft het al gezegd... dan roepen ze in de eerste plaats uh, stilte en bezinning op. Ik was, ik was toen de kunstexpo net hing, was ik een keertje door de week in de kerk... en ik had een beetje haast, maar ik was wel benieuwd... dus ik denk ik loop even snel langs de dingen die er hangen. Dat werkt dus niet. Het um, werk van Femke dat vraagt om vertraging. Om, om rustig te zijn, om te kijken... En het is een uitnodiging om zo ook op die manier te kijken naar de wereld om je heen. En het daagt je uit om, om niet in de eerste plaats iets te roepen of te vinden of een mening te hebben of, of te doen. Maar om in de allereerste plaats te kijken, kijken, luisteren, stil worden. Voordat je van alles gaat roepen. Um, en, en die uitdaging zit in al die werk. En in de allereerste plaats is dat natuurlijk een enorme verademing. Weet je, wat, wat er gebeurt als je niet gelijk van alles vindt en, en doet, is dat je um, op een diepe niveau contact maakt met die ander. Dat je op een diepe niveau contact maakt met dat wat je ziet. Met die mens die tegenover je staat. En, en dat is eigenlijk de weg die jij wijst om een poging te doen om die kloof tussen mensen te overbruggen. Om een weg te vinden in die onmogelijke liefde. En dat is een verademing. Um, zeker als je uit een week komt waarin er een verkiezingscampagne over je heen gedaverd is. Waarin het vooral gaat om vinden en stellen en poneren en de ander te snel af zijn. En waarin je voortdurend overal een mening over moet hebben over allemaal dingen waar je nog nooit over nagedacht hebt. En als je daar niet meer van bekomen bent, dan moet je vooral straks even een rondje lopen langs het werk van Femke. Dan ben je weer helemaal uh, tot rust. Maar ik denk dat we ook allemaal herkennen dat dit in een wereld vol haast en vol lawaai ook gewoon is waar we behoefte aan hebben. Stilte, bezinning. Hoe fantastisch zou het zijn als we nou eens begonnen met luisteren en stil worden. Zou dan niet veel meer de weg vinden naar elkaar. Um, Behalve dat jij, dat jij heel erg oproept tot stilte en, en luisteren, ben jij ook aan het zoeken en, en aan het experimenteren. En um, als je jou googelt, zeg maar, dat heb ik natuurlijk gedaan, dan vind je dat jij heel erg je inspiratie zoekt bij krachtige mythische figuren. Romeo en Julia, Tristan en Isolde, dat soort verhalen van, van onmogelijke liefde. Maar ik las ook ergens dat jij houvast vindt in de natuur. En dat zien we natuurlijk achter ons en in de werken om ons heen. En dat herken ik heel erg. Ik hou ook heel erg van natuur. En als je in de natuur bent, daar, daar ligt een schoonheid en een grootsheid over de natuur waar je inderdaad houvast in kunt vinden. En nu zijn we vandaag natuurlijk in een kerk. En hier in de kerk noemen we dat God. En het is prachtig dat God zich laat voelen en ervaren buiten kerken en, en religies om. En um, ergens hebben mensen blijkbaar een antenna voor God. En diezelfde antenne die proef ik in het verlangen en in het zoeken van jou naar vrede en, en verbinding. Weet je, de, de liefde waar we het vandaag over hebben en, en het verlangen naar elkaar zit heel diep in wie God is en hoe God deze wereld heeft gemaakt. En in dat zoeken naar vrede en verbinding en, en naar, naar een weg in de liefde zit ook een intens verlangen naar herstel. En misschien wel een verlangen naar God zelf. En hoe gaan we de weg die Femke in haar werken probeert te vinden? En misschien nog wel vooral, hoe hou je die weg vol? Laten we, laten we naar het verhaal van, uh, van 1 Korinther 30 gaan, dat Esther met ons gelezen heeft. En het was mooi als dat je zei, dit wordt heel vaak bij huwelijken gedaan. Dat klopt, maar ik ben heel blij dat ik er vandaag een keer over kan preken, zonder dat de mensen gaan trouwen. Want, want... Um, uh, 1 Corinthe 13 is, is een onderdeel van een behoorlijk stevige brief Die Paulus schrijft aan de mensen in Corinthe En het is niet een adempauze in die brief Het is niet zo dat Paulus even een momentje rust neemt En met een harp op een wolk gaat zitten En even zich helemaal laat gaan in een prachtig lied over de liefde Dit stukje is een vlijmscherpe reactie Op wat er in Korinthe aan de hand is Je moet je voorstellen dat Corinthe een gemeente was Net als wij, die bestond uit mensen En er was in die gemeente dus liefde ...maar ook lijden. De, de, er was iets... Um, nou, ...wat je altijd bij mensen... ...mensen hebben een ongelooflijk vermogen... ...om lief te hebben... ...maar er zit ook een heel diep onvermogen... ...om elkaar te bereiken. En juist als het over liefde gaat... ...voel je dat misschien wel... ...het meest schrijnend. En dat was in Korinthe ook zo. Er was daar hele grote ego's... ...heel veel tegen elkaar opboksen... ...mensen die zichzelf breed maakten... En er was heel weinig stilte en luisteren en zoeken naar echt contact. Als je het probeert te vertalen naar vandaag. Ik zag, ik zag uh, een paar weken geleden een filmpje van Trump, uh, waarin Trump zijn christelijke kiezers bedankt. En wat hij doet in dat filmpje, is een heel verhaal over zijn eigen geloof. En toen kwam hij aanzetten met een bijbel. Misschien heb je het filmpje ook wel gezien. En die bijbel was nog van zijn oma geweest en... Kijk eens eventjes, zo'n oude Bijbel had hij dan nog ergens op zijn bureau liggen. Kijk eens wat voor fantastisch christen Trump ook is. En, en dat soort dingen gebeuren heel vaak rond, rond geloof. Je kunt jezelf op allerlei manieren breed maken. Weet je? weet je, ik ga elke zondag in de kerk. Kijk, ik ben er, belangrijk. Um, ik, ik, ik leef een biddend leven. Ik leg mijn hele leven voor aan God en als ik rondloop ben ik, ben ik aan het bidden. Uh, je, kunt, je kunt zeggen van, ik leef bij een open Bijbel. Ik lees elke dag uit de Bijbel. Je kunt, je kunt zeggen, ik lees heel veel boeken en ik heb veel kennis en ik bezoek congressen uh, over geloven en over dingen. En dat zou echt veel meer mensen moeten doen. Kennis is heel belangrijk. Je kan zeggen, ik, ik luister heel veel christelijke muziek, want, want God wil aanbeden worden. En, en ja, het is allemaal zo, zo laf en mensen moeten veel meer vol vuur God aanbidden. Want dan loop je ook helemaal vol van God. Je kunt zeggen, ik doe ontzettend veel vrijwilligerswerk, want, want God wil dat we naar buiten gaan en dat we erop uittrekken. En je kunt zeggen, ik sta voor christelijke normen en waarden. Dat is belangrijk. Je kan zeggen, ik heb me ongelooflijk ergens in verdiept en ik heb gewoon gelijk. Het moet zo. En Paulus is er in dit hoofdstuk helemaal klaar mee. En hij veegt het in één beweging, allemaal van tafel. En hij zegt, al die dingen is allemaal volkomen waardeloos. Totaal zinloos. Als er geen liefde in zit. Als je jezelf en elkaar wil beoordelen. Doe het dan op liefde. Dat is waar het God om gaat. Is er in jouw gebed... Is er in jouw kennis, is er in jouw kerkgang, is er in jouw vrijwilligerswerk iets te proeven van Gods liefde? Je bent geen christen omdat je een hele oude Bijbel hebt, je bent geen christen omdat je in de kerk zit, je bent geen christen omdat je vrijwilligerswerk doet. De vraag is, proeven we bij jou iets van de liefde van God? En als die er niet is, dan doet het er niet toe. Zelfs gelijk hebben doet er niet toe als er in jouw gelijk geen liefde zit. Als jij bijvoorbeeld op je kring uh, vindt dat, dat er meer bijbelstudie gedaan moet worden, of, of dat er meer naar kan omgekeken moet worden, of dat de kring veel meer naar buiten zou moeten treden, dan kun je dat ontzettend vinden. En misschien heb jij daar ontzettend gelijk in. Maar als er niet in dat gelijk een oprechte liefde zit... voor die hele concrete mensen met al hun beperkingen en al hun onvermogen... dan doet jouw gelijke niet toe. Ik ben in mijn leven in, in, in heel veel verschillende kerken geweest. Van, van heel traditioneel tot, tot, tot super charismatisch en, en, en heel veel dingen ertussenin. En ik heb een heel goed idee hoe ik denk dat kerkdiensten vandaag vormgegeven zouden moeten worden... Um, en tegelijkertijd heb ik ook gemerkt dat dit een verschil is wat, wat daar uiteindelijk bovenuit gaat. Want in hele traditionele kerken, of in supercharismatische kerken, of wat dan ook. In elke kerk kun je de vraag stellen. Proef ik hier iets van die hartelijke, pure, oprechte liefde? En dat heb ik in hele traditionele plekken gevonden. En in hele charismatische plekken en overal dus in En in al die verschillende vormen kan je die liefde ook ontzettend missen. En hoe je een kerkdienst ook vorm geeft en hoe je een kerkelijke gemeente ook vorm geeft, als die liefde er is, dan gebeurt het. Weet je, eigenlijk past 1 Corinthië 13 veel beter bij een begrafenis dan bij een huwelijk. Ik weet niet of je wel eens aan een sterfbed gestaan hebt. Ik zelf wel, twee keer heel dichtbij. Maar als, als dat moment komt, he, dat jouw wereld wordt ingeperkt door een klein kamertje, een bed en een paar mensen eromheen. Dan gebeurt dit hoofdstuk. Dan doet het er niet meer toe. Wie je bent geweest, wat je gepresteerd hebt, wat er op je bankrekening stond, welke auto's je hebt gereden. Het doet er niet meer toe. Op dat moment hou je drie dingen over geloof, hoop en het allermeest de liefde en de rest doet er niet toe en als dat de waarheid is wat betekent dat voor hoe we ons leven vormgeven hoe we samenleven? weet je, en is dat niet Jezus volgen dat je al die andere dingen opgeeft en dat je zegt, in mijn leven gaat het uiteindelijk nog maar om drie dingen. Geloof, hoop en het allermeest de liefde. En wat zou er gebeuren met jouw leven, met ons samen, als we zo zouden leven? En dan, en dan naar de vraag, wat is nou het geheim van de liefde? Dat had ik beloofd. Um, kijk, vroeger uh, was liefde noodzaak. Je moest trouwen en kinderen krijgen om te overleven. Daarna kwam het romantisch ideaal. En het romantisch ideaal, dat, dat is de liefde zoals je die in films ziet. Um, Romeo en Julia, Tristan en Isolde. Uh, uh, twee mensen die door alles heen elkaar vinden. Liefde die alles overwint. eeuwige trouwen, het zoeken naar het volmaakte. En dat is, dat is zoals wij in onze cultuur uh, huwelijken nog steeds vormgeven. We proberen één grote sprookjesdag te organiseren met alles erop en eraan en met grote beloften en, en alles. En um, Het zit heel diep in onze cultuur, dat romantisch ideaal. En wat bij het romantisch ideaal hoort is dat je, dat je de liefde ook uh, heel erg moet voelen. En er is natuurlijk niks mis mee om liefde te voelen. Ik denk niet dat je lief kunt hebben zonder ooit iets te voelen. Maar de vraag is wel, wat als dat gevoel nou een tijdje wegblijft? Wat als dat gevoel misschien wel helemaal wegblijft? Wat is dan liefde? Paulus doet in dit Bijbelgedeelte iets anders met liefde. Bij Paulus is liefde niet een noodzaak. Liefde is ook niet een soort romantisch ideaal maar liefde is een weg om te gaan een weg waarin je in alles voortdurend op zoek bent naar die ander He, om, om de kloof naar die ander te overbruggen met geduld met vriendelijkheid met zachtheid met nederigheid met goedheid en het is een, een bewuste keuze van het verstand en van de wil om die weg te gaan. En bij Paulus is, is liefde iets om je aan vast te klampen. De liefde verdraagt, de liefde hoopt, de liefde volhardt. Bij Paulus is de liefde in de allereerste plaats onaf, zoals alles in het christelijk geloof onaf is. In Jezus is die grote, geweldige toekomst van God, ons leven en onze tijd binnengekomen. Rond hem is Gods nieuwe wereld begonnen. En de belofte is... dat dat wat Jezus begonnen is... Gods Koninkrijk, zijn nieuwe wereld... dat dat uiteindelijk de aarde zal vervullen. Dat dat zal overwinnen. En dat geldt ook voor liefde. De liefde die jij proeft... in je huwelijk, in vriendschappen... Op je kring is een eerste begin van die grote toekomst. Is een eerste proeven van hoe het ooit zal zijn. Paulus zegt, de liefde vergaat nooit. Alles vergaat, behalve de liefde. Kijk, Femke zegt vandaag tegen ons, dat kennen we allemaal... Liefde en lijden zijn met elkaar verbonden. Altijd. En het goede nieuws is. Dat lijden is tijdelijk. De liefde is eeuwig. <coughs> het geheim van de liefde is hoop. Het geheim van de liefde is hoop. In het christelijk geloof is liefde altijd verbonden met hoop. Wat je samen hebt, wat je proeft, is een eerste begin van hoe het ooit zal zijn. Het is, het is samen toeleven naar dat moment dat het vervuld zal zijn. Het is samen um, oefenen. En helpen om elkaar te laten groeien in de liefde. En zo samen toebouwen naar dat moment wat komt. En hoe dieper die hoop in jouw leven geland is. Hoe meer die hoop jouw wereldbeeld bepaalt. Hoe meer je in staat zult zijn om in de lijden de liefde vol te houden. Hoe dieper die hoop geland is in ons wereldbeeld bepaalt. Hoe beter we in staat zullen zijn om de weg te gaan die Femke in haar werken ons probeert te wijzen. Weet je, ik, ik spreek veel mensen, ook over hun huwelijk, en uh, hier en ook op andere plekken. Ook mensen van wie het huwelijk heel moeizaam gaat, wankelt, soms niet meer te redden is. En wat ik dan merk, en dat zit heel diep in onze cultuur, is dat er dan een moment komt dat mensen over hun eigen relatie zeggen, is dit het nou? Is dit het nou? Moet ik nou zo door tot het einde? Heb ik niet ook recht op geluk? En daar begint het te breken. En het christelijke antwoord op de vraag, is dit het nou, is altijd. Nee, natuurlijk niet. Dit is hoogstens een eerste begin van wat er gaat komen. En ja, het doet soms heel erg pijn. Maar de pijn is tijdelijk. De liefde, die is eeuwig. De liefde is hier bij Paulus. Is niet een, een ideaal is niet een verplichting, is niet een gevoel. De liefde is bij Paulus in de allereerste plaats een belofte en een bestemming. Het is dat waarheen je onderweg bent. En waarvan je nu al mag gaan proeven. Rob, mag ik heel even vers 4 tot 8... Uh, Dankjewel, dit is, oh, vers 4 staat niet op, maar... Um, in vers 4 tot 8 wordt, wordt prachtig omschreven... Wat de liefde is. En als je daar iets mee wil. En, en je voelt de zuigkracht van het lijden. Pak deze versen dan niet op als een wet. Of, of als een verplichting. Of als een groot ideaal waar je naar moet streven. Deze vier versen zijn in de allereerste plaats een portret. Dit is Jezus. Dit is hoe hij geleefd heeft. Dit is wie hij was. En, en we hebben net een bordje op het kruis gehangen. We leven samen toe naar dat moment dat we de kruising en, en de opstanding van Jezus gaan vieren, Pasen. En Jezus heeft de liefde geleefd. En toen al het lijden over hem heen kwam, heeft hij zich met alles wat hij had vastgeklamd aan de liefde. Denk aan die liederen met die prachtige tekst. Wij zijn niet de spijkers die Jezus aan het kruis hield. Het was liefde dat hem daar hield. Wie had hij lief? Jou. Ons samen. Dat is wie Jezus is. En als je zo naar deze teksten kijkt en je komt zo bij de liefde van Jezus. Dat is waar onze hoop begint. Een paar toepassingen als je ermee aan de slag wilt. In de eerste plaats, um, bekijk het werk van Femke. Dat werkt geweldig als je de preek nog in je hoofd hebt. Dan, dan um, gebeurt er misschien uh, ook in je hoofd nog weer van alles. Neem straks even de tijd. Tweede, als we deze teksten hebben. Um, de beste manier om hiermee aan de slag te gaan, is in gebed. He, dus, dus ga hier geen goede voornemens van maken, maar kniel. Leg deze woorden in gebed voor God neer. Met jouw verlangens, met jouw lijden. En um, vraag God, vraag Jezus, om in jouw leven aan het werk te gaan. Um, volgende. Uh, als je met je kring, met je partner, uh, in een vriendschap hierover doorpraat, benoem dingen dan gewoon. Het helpt enorm om het te zeggen. Benoem het lijden. Benoem de liefde. En benoem de hoop. En vouw samen je handen. Daar gaat enorme kracht vanuit. En als laatste. Um, er staat een kruis. En we, en, we, en we leven toe met lijden. Naar het lijden van Jezus en zijn liefde. Maar waar we eigenlijk met elkaar naartoe leven is naar dat fantastische moment. Dat het graf open is. Dat het lijden voorbij is. Dat Jezus leeft. Dat is het centrum van ons geloof. En dat is hoop. Er is een leeg graf. Er is één iemand die het lijden al voorbij is. En die laat zien dat de liefde eeuwig is. Gebruik de 40 dagen tijd, het toeleven naar Pasen, om die hoop het centrum van je leven te laten zijn. Zullen we samen bidden? Grote, goede, machtige God, we komen bij u. Heer, die zoveel van ons houdt, die zo vol bent van geloof en hoop en boven alles liefde. Heer, wilt u zichzelf helemaal verbinden met ons, en wil die geloof, hoop en liefde laten leven in ons. Heer, help ons om ons niet blind te staren op dit leven met alle beperkingen en, en onvermogen. Maar richt ons blik ver voorbij dit leven. Op uw eeuwigheid. Heer, en leer ons nu vast de liefde. Laat ons nu vast proeven. Heer, van... Van hoe het straks zal zijn. Dat is ons verlangen. En dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Muziek. Dank jullie wel. Fantastisch. Mooi. Um, wij gaan samen avondmaal vieren. En, um, uh, avondmaal, dat is een moment waarop de toekomst het heden binnenkomt. Rond brood en wijn zijn we even in die grote toekomst. En daarom geldt voor het avondmaal precies wat er 1 Corinthia 13 staat. Um, als je straks naar voren komt je middels mee wil vieren, dan laat je alles achter wat je bent en wat er op je bankrekening staat en wat je gepresteerd hebt en, en wat je verder ook maar voorstelt in het leven. Hier rond brood en wijn tellen nog maar drie dingen. Geloof, hoop en het allermeest de liefde. De rest doet er niet toe. Dat wil niet zeggen dat we hier volmaakte mensen naar voren willen hebben. We zijn op zoek naar mensen die weten dat de hoop helemaal niet zo heel diep in hun leven verankerd is. Mensen die weten dat lijden verbonden is met liefde, die dat ervaren en die weten dat het lijden ook uit hunzelf komt. Maar mensen die hier naar voren komen en hun hoop en hun houvast zoeken in Jezus zelf. Want hier bij Brood en Wijn vind je de levende Heer die zichzelf uitdeelt. En die levende Heer is niets anders dan geloof, hoop en liefde. En hij wil leven in jou. Als je dat met ons mee wil vieren, als je dat gelooft, ben je van harte van uitgenodigd om mee te doen. En dan kan je straks vol hoop van deze tafel lopen. Um, als je om wat voor reden dan ook niet met ons mee wil vieren, geen enkel probleem. Er liggen her en der uh, kaartjes. En als er niet eentje in jouw buurt ligt, is er vast iemand die hem aan wil geven. Daar staan gebeden op. Uh, kies een gebed uit wat bij jou past. Neem de tijd terwijl wij avond vieren om dat te bidden. In gebruik desnoods je eigen woorden. Dan doe je hetzelfde als wat wij doen. Dan geef je antwoord richting God op wat je vandaag gehoord hebt. Um, voordat we avond vieren gaan we samen bidden. En ik zal het gebed afsluiten met het onze vader. Dat wordt ook meegebeamd. Je bent van harte uitgenodigd om uh, dat met ons mee te bidden. Goede God, vader in de hemel. We komen bij u. En we komen bij u en we bidden tot u vanuit een wereld waarin liefde en lijden met elkaar verbonden zijn. Dat herkennen we, dat proeven we. Heer, en we willen dat lijden ook voor u neerleggen. Al de onvolmaaktheid in onze vriendschappen, in onze relaties, in huwelijken. Heer, en we beleiden dat dat voor een heel groot deel ook uit onszelf opkomt. Heer, en, en dat we zo vaak het mooie van de liefde kapot maken. En dat er een heel diep onvermogen in ons zit. Om zelf die kloof te dichten. Heer, en we willen bidden. Geef ons ook de ruimte om, om dat te erkennen. Om er samen over te rouwen. Heer, maar wilt u ook de kracht zijn, de geest, de wind, die steeds het vlammetje van de liefde weer aanblaast. Die steeds weer... Um, ons leert om lief te hebben. Die het liefde kan laten groeien. Die ons kan vormen en kneden. Die met ons aan het werk gaat. Heer, en maak uw belofte waar. Heer, geef dat we uiteindelijk gaan lijken op uzelf. En dat die fantastische woorden uit 1 Korinther 13 uiteindelijk niet alleen uw portret, maar ook ons portret zullen zijn. Heer, en geef dat we ons vast kunnen houden aan uw belofte. Heer, als we hier naar voren komen en samen avondmiddel vieren, geef dat het één omarming mag zijn. Met u. Met uw geloof, met hoop en boven alles met uw liefde. En til ons op. Heer, dat is wat we bidden. En we gebruiken samen de woorden die u daar ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel woont, laat uw naam geheiligd worden. twee hoofdstukken voor 1 uh, Korinther 13 schrijft Paulus in diezelfde brief over het avondmaal. Um, en hij vertelt dat het avondmaal bij Jezus zelf begonnen is. En hij zegt daar, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.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 Drink al een ruit en gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Um, ik wil jullie zo uitnodigen om het eens mee te vieren. Het werkt het beste als we van achter naar voren zo doordraaien. Dan kan je daar bij Esther een stukje brood halen, bij mij een slokje wijn en dan loop je zo via deze weg weer naar je plek terug. Jezus alleen, ik bouw op hem. Zullen we ervoor gaan staan? Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop. Mijn Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust, verblijft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Jezus alleen werd mens als wij, klein als een kind in kwetsbaar. Het is altijd zo'n mooi moment als de kinderen weer terugkomen van hun eigen programma, vol verhalen. We gaan de dienst bijna afronden. Ik zie wel hele mooie tekeningen ook binnenkomen. Is er iemand van de kids of van de kanjes die het leuk vindt om even te vertellen wat ze gedaan hebben bij hun programma? Nee, volgens mij is dat even iets te spannend. De papas en mamas die krijgen het verhaal in ieder geval te horen, dat is mooi. heleboel blije gezichten. Ik wil de diensten gaan afronden met een aantal mededelingen. Als Veenhardkerk geven wij uh, iedere week altijd een bloemetje aan iemand in de omgeving. En deze week willen we de bloemen geven aan Johan Liesveld uit Meidrecht. Hij uh, organiseert al jaren activiteiten voor de zonnebloem en is ook actief bij de stichting Thuis Sterven. En we willen hem eigenlijk voor zijn jarenlange inzet uh, bedanken met uh, het bloemetje. En terwijl ik dit vertel, komt er toch nog eentje hier op het podium. Wil jij even vertellen wat je gemaakt hebt, Twan? Nee? Een mooie tekening gewoon even laten zien. Ik vind hem wel prachtig. Blijf je even staan? Uh, in de Veenhardkerk begint binnenkort ook weer de introductiecursus. Mocht u hier nou vaker in de Veenhardkerk komen... En u weet al dat u gelooft, maar u bent toch wel benieuwd, past de Veenhardkerk bij mij? Wees welkom op deze cursus. In, ik denk, zo'n zes tot acht avonden gaan we met elkaar in gesprek. Zes avonden, um, waarbij we kijken van waar staat de Veenhardkerk nou voor? En is dat passend? Wil ik daarbij horen of wil ik gewoon fijn hier blijven komen zonder echt lid te zijn van de Veenhardkerk? Want dat kan natuurlijk ook. Van harte uitgenodigd daarvoor. Uh, meer vragen over de introductiecursus uh, kunnen gesteld worden bij Gerbram. Dan uh, moet ik even op mijn lijstje kijken. Dan is het ook nog de filmmaand deze maand. Het thema van de filmmaand in maart is verzoening. Er liggen op de tafels in de hal allemaal flyers welke films er deze maand vertoond worden. Dat is op vrijdagavond Dat is ook een andere mooie manier om elkaar een keer te ontmoeten hier in de kerk. En dan uh, wil ik graag overgaan naar het collecte Het collectedoel van de hele maand maart is uh, Pasen Live Tour. En hij staat er ook al op. Op 8 april is er weer in de Willenstee een Pasen Live Tour. Waarbij we het paasverhaal op een hele mooie manier bij de mensen willen brengen. Mensen die geloven, mensen die niet geloven. Iedereen van harte uitgenodigd. Er is een financiële steun nodig. Vandaar dat wij deze maand er ook voor collecteren. En uh, Rob Strubbe, die uh, achter de laptop zit, die uh, zit ook in de organisatie hiervan. Dus bij vragen of als u misschien wil helpen bij dit project, kunt u altijd even naar hem toe lopen. Dan hebben we zometeen na de collecte nog lekker een kopje koffie om even na te praten en naar alle mooie schilderijen te kijken. En alvast voor volgende week. Volgende week is er weer een Young United dienst in Leef voor de jongeren. Dus ook daar van harte uitgenodigd. Gaan we met elkaar collecteren. We samen nog uh, één lied zingen aan het einde van deze dienst. Um, en voor dit uh, liedje gaan we even terug naar het Eurovis Songfestival van 1997. <laughs> uh, Love, Shine and Light. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, ergens vaag in het, in het geheugen. Uh, een hele mooie boodschap en een heel uh, mooi liedje ook passend bij deze dienst. En daarnaast een hele fijne meezinger, dus laten we die gewoon uh, gaan zingen. Laten we gaan staan. in every little part let our love shine a light in every corner of our hearts love shine a light in every corner of the world let the love light carry let the The magic for every boy and girl. Let our love shine a light in every corner of. The